Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Lowlandsgangers zijn steeds ouder. Officieel begint het festival in Binninghuizen morgen pas, maar de camping stroomde vandaag al vol. Hartstikke leuk dat het dit jaar weer zonder coronamaatregelen kan doorgaan, maar de kosten voor zo'n weekend reizen de pan uit. Is het nog wel te doen voor jongeren om een weekend te gaan? Onze verslaggever Nasra Habibala deed een rondje over de camping. 255 euro, dat is niet iets wat ik ook zomaar uh, kan... Uh... Uit de mouw kan schudden, het is wel een rip uit mijn lijf. Ja, dit is wel de eerste keer in drie jaar, dus ik had het er wel gewoon voor over. Zeg maar. Wij zijn al wat oudere Lowlandsgangers. dus we hebben allemaal een goede baan en gelukkig kunnen we dit betalen. Maar uh, ik kan me voorstellen dat het voor mensen die nou, nu al lastig hebben, dat dit wel pittig is. Ja. De organisatie van Lowlands zegt dat ze hun best doen de kosten zo laag mogelijk te houden. Maar doordat ze zelf ook veel meer geld kwijt zijn om de boel te organiseren, moet de kaartjesprijs wel omhoog. Nog een boer heeft straf gekregen voor de boerenprotesten. Eind juli blokkeerden ze de A18 en gooiden troep op de weg. De man organiseerde dat allemaal. Hij plande de boer via WhatsApp en er was een bijeenkomst bij hem thuis. De boer heeft een zelfstraf gekregen, die heeft hij al uitgezeten. En een taakstraf en moet 3600 euro betalen voor het opruimen van de troep.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 En in Edam in Noord-Holland hebben mensen een houten plank over de struikelstenen voor hun getimmerd. Dat zijn die koperkleurige steentjes die op de stoep geplaatst worden voor huizen waar slachtoffers van de holocaust hebben gewoond. Maar in Edam hebben ze er dus genoeg mee. Groepen toeristen komen met een gidslans, vertelt Hans. Zijn stichting plaatst de struikelstenen. En dan zijn er natuurlijk altijd in zo'n groep uh, toeristen mensen die op de vensterband gaan hangen of uh, door de ramen gaan staan kijken. Edam is uh, niet een plaats met hele brede boulevards. Dat zijn kleine straten en als daar een groep van 30 toeristen doorheen komt, kan ik me voorstellen dat dat opvalt. Het weer, komende uren nog kans op een buitje, vanavond droog en misschien nog wat zon. Morgen begint ook droog, later weer meer wolken en kans op regen. Het wordt dan zo'n 25 graden.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 wel helpen hoor, met de naamsbekendheid. bekendheid. Want dit komt, vrienden, niet uit het verre buitenland. Nee. Het komt zelfs dichterbij dan je denkt. Namelijk op 8 kilometer afstand ligt Haarlem. En daar zijn drie muzikanten actief. Eén is Dylan Zolle van zie hem nog binnenkomen. En toen deed hij dit ook, dit staaltje. in Sick. Het is van Paul Hazendonk, een remix... In 2015, en daarna is die remix uh, gekomen. Ik denk dat we van uh, twee of drie jaar terug. Welkom in deze Zandvoort uh, Draai door. Ik zeg het dus Low Erects. Dat was het dus. En we gaan uh, eventjes terugblikken op de expositie, de opening van de expositie van Toon van Driel. En daar had ik een gesprek mee. Toon van Driel? Yes.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 Maar uh, Max heeft de prijzen ook omhoog gegooid hoor. Dus door zijn overwinning willen er hele veel mensen in Zandvoort wonen. Dus ik moet achteraan sluiten en ik heb de poen niet. Dus ik zou wat willen, maar ooit misschien nog. Maar uh, vandaag niet. Vandaag niet. Uh, dan is het natuurlijk de vraag ook van, ja, hoe hebben ze je gevraagd om dit te gaan doen?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 eigenlijk een ijltempo want ja zo rijdt hij ook natuurlijk het is uh, sectie 1 uh, paars paars paars dus dit is ook paars paars paars gegaan en en toen kwam dit stel van uh, zou het niet leuk vinden en wij hebben dit uh, procede pas ik zei joh doe maar ja en toen toen viel ik helemaal achterover dus het is eigenlijk wat hier hangt is een soort stipboek uh, wat is het ook voor jou om in een museum terecht te komen? Uh, ik had het ooit gedaan in Bergen en wel galeries. Dus, dus uh, ik, ik ben het een beetje gewend. Ik heb zes keer gedaan. Maar museum niet, niet zozeer. Het, het waren voornamelijk galeries en met stamgasten, mijn andere strip. En uh, dus dit is voor mij terugkomen op het nest. En uh, en natuurlijk, Max en Zandvoort zijn onlosmakelijk verbonden. Ik ben onlosmakelijk verbonden. Dus ja, ik, ik, ik ben de beren trots op. En ik dacht, nou ja, de mussen vallen van de daken met eten. Er komt geen hond. Maar er komt, geloof ik, een Duitse herder en een tackle En uh, ja, voor de rest... Uh... Denk, denk ik nog meer, honden. Ja, ja, we zien wel. Ja, nou, staan we hier bij de hele grote ja, uh, schilderij of wat dan ook uh, wat het is. Uh, dan zie ik er allerlei dieren, maar teckels en uh, herders, die uh, kom ik uh, namelijk tegen. Uh, dan mag je nog een keer kijken. Ik geef je vijf seconden. Ja, kijk nog eens. Ik zie een mol. Een mol, ja. ja. Is, een... Dat is dat Olaf? Van. Hij met een... Het is volgens mij een hond, hoor. Oh, dat is een hond. Ja. Een beftegel, zeg maar. Ja. Die mol, is dat een verwijzing naar Olaf Mol? Nee, John de Mol. Ja, ja. Want die wil de zaak opkopen, natuurlijk, dat snap je. Die zit daar een format in. En uh, ik verzin het te plekken, natuurlijk. Maar uh, ja, die mol die kwam op het laatste moment uh, op. En die kat die, uh, die komt ook binnen en denkt: uh, what the fuck? Uh, dus ja. Op een gegeven moment was ik zo bezig, ik heb er nog een oma tegenaan gegooid. Nou, dit staat op breken natuurlijk, dus dat gaat ook weer niet goed. En afhaal Chinees, ja, je weet het maar nooit joh. He, die, die monteurs hebben misschien honger. Slaat eigenlijk nergens op. Maar als ik het zo zie... Wow. Is dat ook eigenlijk meteen Toon van Driel in de notendop? Um, nou, dit is niet zo een notendop, maar het is wel... Uh, een nieuwe weg, zeg maar. Ik noem het uh, toon 2.0. Ja, ik, ik heb hier schrik in om, om dat nog meer te gaan doen natuurlijk. Volgend jaar hij wordt weer wereldkampioen. Dan staan we hier weer natuurlijk, maar dan doe ik het nog een keer. En dan maak ik er een boekje van. En dat wordt dan misschien hier ook nog een keer gepresenteerd in het museum? Altijd, want ik kan geen nee zeggen tegen Hilly. Ik doe het wel, maar ik, uiteindelijk... Ben ik de Sjaak en, en ga ik het maken? Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Was dat met Crywolf. We hebben natuurlijk nog dat materiaal liggen wat afgelopen vrijdag is gedaan met Toon van Driel. De expositie van Toon van Driel in het Zandvoortse Museum is begonnen. En we weten allemaal dat hij dus hier in Zandvoort een geruime tijd heeft gewoond. Ja, en ook striptekenaars of eigenlijk cartoonisten die moeten eten. En Ger Loogman. Die had even een kort gesprek met een van de restaurateurs in dit dorp. Ik wil vragen. Ja. Jij kent uh, Toon al heel lang, hè? Ja, een jaar of twintig. En, en hoe is dat, hoe is dat gekomen? Uh, nou, hij kwam binnenlopen. Gewoon om een hapje te eten. En, uh, en nooit meer weggegaan. <laughs> <laughs> Zo is het, uh, niet anders. Hij uh, heeft veel tekeningen voor jou gemaakt, hè? Ja, heel veel tekeningen voor mij gemaakt. Wat uh, was jouw favoriet? Uh, mijn favoriet hier? Ja. Ja, ik, ik, heb ze, ik ben ze nu pas aan het bekijken. Maar ik vind deze wel heel leuk. He? Dus uh, ja. Op de muur geprint zijn ze. Ja, ja, ik, ik krijg uh, nog net de kans om dat te zien. Ja. Ja. Geniet ervan. Dankjewel, Ger. En, en voor de mensen die het niet weten, maar dat was Han Eighosse. Beter bekend als uh, de uitbater van het drinkrestaurant Molly Co. in de Verlengde Haltstraat. Daar uh, zit Toon, of zat Toon in, in de tijd dat hij hier dus uh, veelvuldig. Um, ja, min of meer bezig moest zijn voor zijn werk. En uh, ja, hij was ook gewoon hier. Dus hij uh, deed af en toe nog wel eens een hapje buiten de deur. Tijd voor weer een stukje muziek. In het uh, vooral intermezzo van ongeveer bijna een halve minuut. En het is Bananarama met The Cruel Summer. ...die er nogal wispelturig uit zagen in de jaren 80 En ze hadden een hit hiermee. Vooral in Engeland dan wel te verstaan Cruel Summer. Bovendien zat dit nummer nog ergens verstopt in een film. De Karate Kid. Dat was de eerste met Rolf Macchio. Later is hij samen met nog een acteur... ...zijn ze nog in een of andere serie begonnen op YouTube. Cobra Kai. Want dat was een beetje de verwijzing... Naar de kraterschool uh, waar uh, deze kraterkit uh, zich uh, in afspeelde. speelde. En A Cruel Summer werd daarin, uh, ja, werd daarin vertoond of gehoord in die film. Het was trouwens uh, nog een uh, mooie medespeelster... die van de week ook toevallig nog eens een keer zo warm voorbij kwam. Elizabeth dat was uh, de dame die in het vriendinnetje van uh, de Kratenkit uh, speelde. Goed, ik zal je niet vermoeien met al die uh, onzinnige wijsheden die, die, uh, die we nog hebben. Uh, we gaan op uh, naar uh, de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven... En daar hebben we natuurlijk nog een heel mooi stukje muziek voor liggen. Is van toch niet de minste muzikant in de wereld die er in de wereld rondloopt. We kennen hem van Real Man, maar dit was toch ook best nog wel een heel mooi nummer van hem. Stepping Out. Die je dus hoort tot aan de halflijnen van het nieuws van half zeven. Vanavond dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland verlaagt tijdelijk de btw op gas, van 19 naar 7 procent. Hiermee wil de regering mensen helpen die door de hoge energieprijzen lastig kunnen rondkomen. De gemeente Waalwijk gaat ruim 200 Oekraïners en statushouders opvangen in een leegstaand hotel in Sprangkapelle. Hierdoor moet er weer ruimte vrijkomen in asielzoekerscentra voor nieuwe vluchtelingen. Een wielrenner Oscar Riesebeek is gevallen tijdens de training... en kan daarom niet meedoen aan de Vuelta die morgenavond in Utrecht start. Hij brak zijn duim en moet geopereerd worden. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt naar minimaal 10 graden. Morgen begint zonnig in de loop van de middag opnieuw buien vanuit het westen. En voor die buien uit kan het nog 27 graden worden.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 was er Kim Wild met Checkered Love en daarvoor natuurlijk uh, Fleetwood Mac en Hold Me. natuurlijk mag ook de burgervader bij de opening van een expositie van een cartoonist niet ontbreken en ik had een gesprek uh, met hem is ook aanwezig bij de opening van het verhaal van Toon van Druw. Kent u Toon van Druw? Zeker. En uh, dat is echt, uh, ik zou haast zeggen, bijna jeugdsentiment. Even zeker nu. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, ik vind het fantastisch dat hij toen geïnspireerd heeft uh, voor wat hij gedaan heeft. Ik heb al even mogen kijken. Uh, het is fantastisch. Zo leuk. Had, uh, had u ook de stripboeken van Toon van Driel? Zeker. Ja, nee, ik heb uh, die vroeger stuk gelezen, dus ik uh, lachte hem helemaal gek altijd. Ik vond het ja. geweldig. Uh, wat ja. is uh, daar de, nog uh, de betekenis van, van geweest? Humor? Nou, het is humor, maar dat zal je straks ook zien. Het is ook wel humor met een hele dubbele laag. Uh, er zit één strip bij. En dan nou moet je maar zomaar eens even kijken als je die eruit pikt. Die, dat is bijna gewoon echt filosofisch, bijna psychologisch. Dus los van het feit dat je erom kan lachen, zit er ook heel veel wijsheid in. En dat is het leuke van, uh, van de strips van Tovendriel. Uh, dan is mijn nieuwsgierige vraag: wat is de wijsheid? Nou ja, dat moet je zelf gaan ondervinden. En, dat, dat, en elke strip zit wel weer een dubbele laag. Dat is het mooie. Oké, okay, dank u. En in dit geval gaat het om de vraag. Uh, wat als Jos de of Max de vader van Jos was geweest. Wat was er dan gebeurd? Dank u. Kijk maar. 20 jaar is hij uh, dit jaar geworden, deze Paul McCartney, de ex-Beatle. En hij is uh, nog niet de enige Beatle die nog in het leven is, want uh, Ringo Starr leeft ook nog steeds. Dus uh, uh, is nog, uh, er is nog een beetje een historie wat nog overgebleven is. Nou, uh, listen what the man said. Het uh, sluit uh, hartstikke mooi aan op uh, de, een van de laatste mensen die we nog uh, moeten aan het woord moeten laten. En dat is... Jan Lammers, want hij was er ook bij de opening van de tentoonstelling van Toon van Driel. Hij Lammers, ook uh, aanwezig bij de opening van Toon van Driels expositie. Wat zegt dat voor jou, de striptuiker naar Toon van Driel? Ja, leuk, leuke herinneringen aan natuurlijk. Hè. Uh, ik kan me herinneren, in het AD stond hij altijd uh, iedere dag met een leuke strip. Dus ja, en ook in de tijd dat ik de Formule 1 reed, hè, kwam hij met leuke, uh, altijd leuke strips. Ja, dat, uh, waarom ik uh, Huub altijd zo pestte, Huub Rottergatter. En dan zei ik iets van, nou, hij reed vroeger altijd al mijn karretje door de poep. En uh, ja, wat had je nog meer? ATS, hè? dat was de Formule 1 waar ik mee reed. En daar maakte hij dan altijd typisch stuk van. En uh, nee, heel leuk. En, ja Maar ook een, een mooie, mooi mens, weet je. Dat, uh... Hij is ook gepassioneerd hè, als het gaat om de sport. Ja zeker, ja, hij volgt het uh, samen met zijn vrouw, uh, volgt hij de Formule 1. En uiteraard ook uh, Max, uh, volgt hij enorm. Voor die tijd volgde hij Jos ook. Dus uh, nee, hij is een echt uh, top uh, autosportliefhebber. Want uh, een filosofisch verhaal wat uh, de burgemeester David Molenburg uh, zegt, die staat rechts eigenlijk een beetje van ons. Ja, ja, ja, leuk. Ja, wat, uh, wat zit daar eigenlijk in? Nou, ik heb hem nog niet eerder gezien, dus ik ga hem nu even lezen. Ja, leuk. Nou, dat is, dat is wel eentje die, die... Ja, die moet je even zien, maar uh, die zullen jullie wel straks wel op beeld hebben. Maar uh, dat, is, dat is echt een, een hele interessante. Hey, Oké, okay, ik heb ook uh, een beetje Formule 1 gereden en noem maar op. Maar uh, nu heb ik een zoon van 14 en die zit op de kartbaan... Uh, en die, uh, ja, die begeleid je in het begin, dus in het begin kun je hem ook nog wel wat leren, maar dan merk je al heel snel dat als hij gewoon in die wereldtop zit, hè, dat, dat ja, hè, je weet wel, als, als kinderen 14 zijn, dan gaan die ouders in één keer heel gek doen. Hè, dus dus uh, dat, uh, dat krijg je dus, hè, dus van ja, pap, maar dat is tegenwoordig wel even anders, hè. Dus ik denk, je, nou, oké, okay, uh, en dan vertel ik nog iets en is het van ja, uh, pap, hoeveel kartwezens heb jij vroeger gewonnen? Nou, dan ben ik ook af. Dus Kortom, je kan allemaal heel interessant doen en meneer de Formule 1 uithangen. Maar op een zeker moment ben je gewoon niet meer relevant met je kennis. En ik heb toch altijd wel heel erg ervoor gewaakt om mezelf te relativeren voordat een ander dat doet. En dat, dat spreekt allemaal in het ene tekeningetje. Kun je dat zien? Dus nu ik heb een viervoudig wereldkampioen karten heb ik ingehuurd om René te begeleiden. En ik geniet heerlijk vanaf de zijlijn als ik denk iets toe te kunnen voegen. Dan, dan doe ik dat, maar ik ben voornamelijk, eh, ja, voel ik me verantwoordelijk dat ik hem in de juiste omgeving plaats. En naar welke klasse gaan we volgend jaar, naar welk team gaan we rijden, onder wat voor voorwaarden? Dat is het raamwerk en de basis die ik neerzet. En dan laat ik hem los. Maar dat traject dat is voor Jos ook heel moeilijk geweest, dat weet ik zeker. Uh, over toevoegingen gesproken, ik heb je ooit eens een keer wat horen vertellen bij de podcast waar jij aan meedoet. Uh, dat René nog wel eens even iets deed met een middelvinger. En daar was jij ook niet zo erg over te spreken. Um, ik kan me dat niet meer zo herinneren. Hij zegt, als hij hem nog één keer gebruikt, dan breek ik hem. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat is meer thuis in het kleine comité. En dan voor de grap, als hij, dan, als hij dan voor de grap een keer zijn middelvinger opstapt. Toen zei ik van, nou, dan breek ik hem af en dan stop ik hem in je kont. Weet je wel. Dus, dus, maar goed, die boodschap kwam wel door. Dus ik denk niet meer dat hij dat doet. Um, dan nog even over van de jeugd en misschien deze tekeningen, cartoons die dus nu hangen. Neem je mee? Uh, of, of ik deze meeneem. Ik bedoel uh, René om hier te laten zien hoe die cartoons staan. Oh, oké, okay, absoluut. Absoluut. Ja, ik weet niet. Hè, de, nogmaals, hè, de jeugd van 14 valt moeilijk in te schatten. van wat ze, hè, waar ze op aanslaan of niet. Dus uh, ik, uh, ja, ik ga zeker proberen hem mee te nemen. En ik ben erg benieuwd of hij uh, nu al die, die, of die, het geduld heeft. om al die plaatjes te kijken. En, en al die, hè, er staan heel veel woorden bij. Nou, hè, jongens van 14 tegenwoordig uh, hebben een aandachtspannen van ongeveer 2,8. Dus uh, dan kun je banden wisselen in die tussentijd. Uh, nou heb jij net ook wat gekregen van uh, Toon van Driel. En wat is dat, uh, wat is dat uh, precies? Want ja, uh, daar hadden we natuurlijk ook iets uh, over. Uh, ja, wat, uh, hij is best ook wel, uh, wel aardig om uh, even te bekijken. Ja, nou, ik vind, ik vind hem heel leuk omdat hij een beetje tijdloos is. Uh, dus, dus hier vraagt de interviewer van volgens mensen die er verstand van hadden. Was jij destijds de gedoodverfde wereldkampioen? En ik zeg dan even van ja, Choms, uh, soms loopt het anders, maar de dag is nog niet om. Wordt je het ook nee? hè? Nou, dit is wel des Toons natuurlijk hè? Wat ik net al zei even bij de introductie, is dat ik ken Toon natuurlijk niet zo goed. Hè? Ik weet van hem, ik ben hem een paar keer tegengekomen en een paar keer gesproken. Dus ik vind hem heel leuk. Maar ik merk nu al, dat ik hem wat langer leer kennen, dat hij, hij, hij praat precies zoals hij tekent. Dus hij gaat gewoon aan de gang. En er schieten hem allemaal leuke dingen te binnen. Dus, dus ik dacht dat ik lang verstof was. Maar Toon weet er ook wat van. Want er schieten hem gewoon allemaal leuke dingen te binnen. En, uh, dus dat is heerlijk om te zien. Dankjewel. Allright, graag gedaan. En tot zover was dat dus Jan Lammers. Die ook aanwezig was. En uh, iets in ontvangst mocht nemen. Wat een beetje op hem uh, sloeg. Uh, maar uh, wellicht dat het uh, nog ergens... Uh, terug te halen is in beeld. Want dat uh, is natuurlijk wel een beetje de bedoeling... dat het nog uh, ergens uh, te vinden is. Uh, is het niet op tv, dan uh, kun je het altijd uh, proberen op YouTube. ZFM TV, ZFM Zandvoort TV... want uh, dat kanaal, dat hebben we gewoon. En daar staat volgens mij een uh, volledig uh, verhaal van vorige week erop. Nou, uh, deze Zandvoort door hoor. Plus informatie zit er ook op. We gaan zo dadelijk uh, Alternative FM doen... En om een beetje alvast in die Grand Prix te komen... heb ik er nog wel één. Ook van Nederlandse makelei. We begonnen ermee met Low Edek Sound System. En we eindigen ermee, maar dat is dan met artistiek. En achter artistiek schuilt Ruben Rietveld. En hij komt uit de gemeente Zaanstad. En dit is Progressive Dance, zoals je het dan maar noemen wil. En dat nummer dat heet Asteroid. Wat je gaat horen tot aan het nieuws van 7 uur.